Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Gert Kluuk met het NOS-journaal. In Irak hebben duizenden mensen de dood herdacht van de Iraanse generaal Soleimani en de Iraakse commandant Mohandis. Zij kwamen een jaar geleden om het leven bij een Amerikaanse droneaanval bij de luchthaven van Baghdad. De deelnemers aan de herdenking liepen in een stoet over een snelweg naar de plek waar de aanslag vorig jaar werd gepleegd. In Iran zijn vandaag ook herdenkingen en de Verenigde Staten zijn op hun hoede voor wraakacties tegen zijn diplomaten of militairen. In de Amerikaanse staat Kentucky is het huis van de republikeinse leider van de Senaat, Mitch McConnell, beklad. Ook het huis van de democratische leider in het huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi was doelwit. Vermoedelijk hebben de acties te maken met de discussie over het bedrag dat Amerikanen krijgen om hen door de coronacrisis te helpen. De Republikeinen zijn onderling verdeeld. President Trump noemde een bedrag van 2000 dollar per gezin. Maar Conor wilde niet verder gaan dan 600 dollar. In de reactie noemde hij de bekladding van zijn huis... een radicale driftbui uit een giftig draaiboek. De Landelijke Huisartsenvereniging vindt dat ook huisartsen... sneller gevaccineerd moeten worden. Gisteren werd bekend dat een deel van het ziekenhuispersoneel... in de eerste groep zit die het coronavaccin krijgt. Huisartsen willen ook zo snel mogelijk aan de beurt komen en de huisartsenvereniging is naar eigen zeggen... in intensief overleg met het ministerie van Volksgezondheid. Het is de bedoeling dat ergens komende week... de eerste vaccins worden toegediend. De ziekenhuizen hebben een paar dagen nodig... om zich voor te bereiden op de inentingscampagne. In Koevoorden in Trent heeft de ME vannacht een einde gemaakt... aan een protest tegen de coronamaatregelen. Daarbij zijn enkele mensen opgepakt. Er was onder meer zwaar vuurwerk afgestoken. Het weer, af en toe zon. Later neemt vanuit het de oosten de bewolking toe. En tegen de avond volgt lichte regen. Het wordt 2 tot 5 graden. Komende avond en nacht kan het in Zuid-Limburg lokaal sneeuwen. Elders valt af en toe regen. Morgen een bewolking met in Limburg soms ook wat natte sneeuw. Dit was het NMR Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk vanuit Zandvoort en richting Zandvoort. Op de N201 staat in beide richtingen file. In beide richtingen heb je ongeveer een kwartier verdraging. Verder is het ook druk op de N513 van Castricum naar Limmen. Tussen Castricum en Egmond is de verdraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 ...dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk... ...maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Om half tien op oudejaarsavond kon je in de straten van Amsterdam een kanon afschieten. Want we bewezen weer eens dat we een huiselijk volkje zijn. Bioscopen, theaters en dansings sloten dan ook wijselijk deuren en hekken. En hoewel de open openbleven, kon je je wel afvragen waarom eigenlijk. Op de politiebureaus heerste een ontspannen sfeer. Compleet met oliebollen en televisie. Al kon er voor Ferdinandus er zelfs geen glimlach vanaf. Maar geglunderd werd er wel weer bij de slaatjes. En zo kroop de klok naar 12 uur. En toen had je het gedonder in de glazen. De politieposten ratelden de telefoons met meldingen over kerstboom en andere vreugdevuren die overal de gevels van de huizen in gloed zetten. Niet met de deur slaan. Ja zuster, nee zuster. Niet op de stoel staan. Ja zuster, nee zuster. Denk aan de buren. Ja zuster, nee zuster. Zijn hier de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 Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Op deze zondagochtend de eerste nieuwe aflevering van 2021. Uiteraard de allerbeste wensen en ik hoop een gezond 19, nee niet 19, maar gezond 2021. Gisteren u de herhaling en vandaag alweer een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En ook vanaf vandaag, dit nieuwe jaar 2021, weer iedere zondag... Tussen 9 en 10 reis je terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud hollandstalige muziek. En als opening wordt natuurlijk ons herkenningsmelodie van Louis Davids met weet je nog wat oudje. Een opname 1928. En uh, Louis Davids had ook een nalatenschap. Ter nagedachtenis aan Davids en ter ere van de theaterfamilie Davids kwam de gemeente Rotterdam in. 1848 met de kleinkunst onderscheiding, namelijk door Louis David's ring. De eerste drager van de ring was zijn zus Heintje David's. En in 2010 speelde het Nederlandse Comedy Theater, een theatervoorstelling. Voorstelling over Davids, getiteld Liedjes van Louis Davids. En hij heeft zelfs uh, in meerdere films meegedaan. Op stap 1935, natuurlijk de Jantjes 1934. En ook in 1922 deed hij mee aan de Jantjes als de Blauwe. Mensenwee uit 21, 1921 als Willy Vermeer. En ook uh, Schakels in 1920 was hij de makelaar Jan Duif.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 In alle landen, het ideaal van huisvrouw en keukenmeid. Doe het met elektriciteit. Sneeuw, hagel, storm. Regen. Met diepte spuigaten uit. Zo hebben we het nog nooit beleefd. Je was bedankt 1950. De hele boel stond blank. komt Jansen met de bolhoek, op de bromfiets. Pas op de tram, Jansen. Nee, dit is niet Lijn 7. Dit is de Karel Doorman die samen met het smaldeel Nederlandse Antillen de zon opzocht. Dankzij die reis, konden wij in 1950, tenminste in het filmjournaal, de zon zien schijnen en iets voelen van de warmte waarmee Prins Bernhard op zijn reis door de Amerikaanse landen in de West werd ontvangen. Op zee, mijn leven lang gevaren. Mijn vissersdorp ligt aan het Noordzee-strand. Ik win mijn brood met zwalken op de waar. Toch denk ik vaak, mijn rijkdom ligt aan land. Waar het lied der branding ruist Bij dag en nacht Waar het vertrouwde huisje Altijd op me wacht Waar de meeuwen schreeuwen Boven het golfgebruis Daar ben ik geboren Daar voel ik me thuis Waar de klokken luisteren Visser, waar naar huis, daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis. Ik voel me klein, wanneer de stormen huilen, bij donkere nacht... De lust op zwakke buit Maar voor geen geld Ter wereld Wil ik ruilen Mijn vrij bestaan Als koning Op mijn schuit Waar het lied Der branding ruist Bij dag en nacht Waar het vertrouwde Huisje altijd Wacht. Waar de meeuwen schreeuwen, boven het hoofd van het huis, daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis. Waar de klokken luiden, is er waar naar huis, daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis. geboren in Amsterdam op 17 februari 1913... en overleden in Loosdrecht op 25 januari 1975... was een Nederlandse componist, conferanchier, zanger en tekstschrijver. En u hoort hem nu. Danny Vrede met de politie is je beste kameraad. De politie is mijn beste kameraad. De politie weet op alle dingen raad.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 Is historie geworden. Wanneer de klokken met hun twaalf slagen het nieuwe jaar inluiden, gaan onze gedachten terug naar de belangrijke gebeurtenissen in het veelbewogen oude jaar. Daar was de geboorte van prinses Irene, de tweede talg in het prinselijk gezin, het speelgenootje voor de lieve Beatrix. City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 Uurlang alleen maar gouden oude klassiekers uit die mooie goede oude tijd. En de volgende artiest is uh, Louise Barret, geboren in Antwerpen op 27 maart 1914 en al daar overleden. Op 29 januari 2003 was een Vlaamse zanger, tekstschrijver en cabaretier. En Barret kwam pas op zijn 37e-jarige leeftijd in de showbiz terecht. Hij schreef liedjesteksten voor onder meer. Bobby aan schoepen, Wiltura, Gaston en Leo, Luc Phillips, Tony Bell... Marfa, Freddie Queen, Anne Christie, The Strangers en Johnny Jordaan. En hij werkte ook een tijdje bij Radio Luxemburg... en was ook als quizmaster de voorloper van Tony Cossari. En Barret schreef de Nederlandse tekst van Café zonder Bier. De countryparodie waarmee Bobby aan schoepen een groot succes oogsten in Europa. En u hoort hem nu... Nu helemaal solo als zichzelf Louis Barret met een kusje bij het autobusje. Ik heb kennis met een meisje, een echte lieve schat. Het enigste dat spijtig is, ze woont buiten de stad. Wanneer ze dan naar huis toe moet en tuur van scheiden slapen, dan breng ik haar naar de autobus op het hoekje van de straat. Terwijl ik met haar wacht, dan fluister ik haar zaad. Geef mij nog een kusje, daar komt uw autobusje. Nu moeten we weer van elkaar. Tot laatste secondje, mijn lippen op uw mondje. Het afscheid valt mij toch zo zwaar. Ik hou je vast omklem tot het autobusje rem. jij stapt op de marspie, en trekt me met je mee, jij hangt al aan het lusje, en geeft mij nog een kusje, ting ting, doet de bel, schat wel. Daar staan we ieder zondag, die stilstand aan de draai. Voor een café-terrasje, daar zit een papegaai. Dat duurt nu zoal maanden dat hij ons beiden hoort. Hij kan het goed napraten, hij kent het woord voor woord. Bij het afscheid van ons twee, dan zingt hij met ons mee. Geef mij nog een kusje, daar komt uw autobusje, nu moet ik. Weer van elkaar. Tot het seconde, mijn lippen op uw mondje. Het afscheid valt mij toch zo zwaar.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 Zo heeft die rare vogel een schader gecreëerd, hij heeft ons afscheidliefje aan heel café geleerd. Het deed voedig zijn ronde doorheen de hele straat, tot het is doorgedrongen tot op de klaar. Nu zingt men tallen kan doorheen het kansolaar.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. De winter van 1979 zal de geschiedenis ingaan als een van de strengste... en door zijn afwisseling van dooi en vrucht ook als een van de wispelturigste van deze eeuw. Automobilisten en schadeverzekeringsbedrijven hebben het wel geweten. Zware ijzel en langdurige sneeuwstormen hebben het verkeer in het hele land in ernstige moeilijkheden gebracht. Veel auto's raakten van de weg af of ingesneeuwd... Dat was onder andere het geval op Rijksweg 9 tussen Alkmaar en Velsen... die daardoor geruime tijd voor het verkeer moest worden gesloten. En naar duidelijk bleek niet aan onrechte. Je kon wel om hulp vragen, maar de wegenwacht kon die hier onmogelijk verlenen. Voortdurend werd nieuwe sneeuw naar plaatsen geblazen... waar bulldozers en sneeuwschuivers net enige ruimte hadden weten te maken. en je problemen die nemen ze en wijn, heb ik veel boeken gelezen. Schijnt aan den Amstel de weg en het gein, net als in het Rijnland gewezen. Roemt men de wijn in ons hallandje niet, schoon is een vrouw ook bij ranja met riet. Maar voor de stemming en amusement, staat de Rijn bekend. Drink je een Rijnse wijn? Op het jaartal bemind je een vrouw amrein. Let aan op het jaartal. Vijf bijna. Fleskoude thee, groei in een slootje en denk het is de Rijn, en zing dit refijn. Drink je een Rijnse wijn, let dan op het jaar. Koud, Bemien je een vrouw aan Rijn, let dan op het jaar. En dat was muziek van Auguste Laat met Let op het Jaartal. Ja, is uh, inmiddels uh, 2021, hè, nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar als je net hebt ingeschakeld. En voor Auguste Laat hoor u uh, de zangeres zonder naam met Achter in het Stille Klooster. En de volgende artiest kreeg in 1965 een gouden harp voor zijn hele werk. En in 2005 werd, uh, werd hem de Edison-oeuvreprijzen lichte muziek uitgereid wegen zijn enorme verdiensten de Nederlandse muziekgeschiedenis en op 28 september 2007 ontving hij de eerste Radio 5 oeuvreprijs vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse lichte muziek en vanwege zijn immense populariteit onder het publiek van Radio 5. We hebben het over niemand minder dan Eddie Christiani. Eddie Christiani moet ik zeggen, met Nu op de Radio, Daar bij de Waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de Waterkant Daar bij daar ben je de waterkant, daar ben je de waterkant, ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar ben je de waterkant, daar ben je de waterkant. Ik was in de wolken en ik vroeg, jij me kussen, man. Daar ben je de waterkant, daar ben je de waterkant, daar ben je de waterkant, ik vroeg. Kussen wand, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zene. Hoe komt u op die idee? U bent best, wel is Maar na verloop van nog geen jaar werden wij een paar, stonden mee samen op de. Oops.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Rood en groen zal het menige verkeersagent deze dagen voor de ogen hebben geschemeld... bij de voorspellingen dat ruim 2,5 miljoen Nederlanders op weg zouden gaan naar hun vakantiebestemming. En dan de buitenlanders niet te vergeten, die ons schone landschap op zijn zonnig stroop te aanschouwen. Het heeft niet zo mogen zijn, het weer liet verstek gaan en dient ten gevolge viel de drukte op de wegen bijzonder mee... De voorzorgsmaatregelen om de drukte zo goed mogelijk op te vangen waren overigens perfect. Voor het eerst dit jaar is de hulp ingeroepen van het Rode Kruis. Bij de Rijkspolitiepost bij Linschoten werd bewijzen van proevenambulance met mobilofoon gestationeerd. Al viel de drukte op de wegen dan nog zo mee. de campings aan de kust waren veelal tot de laatste plaats bezet. Duizenden die hier hutje bij mutje waren neergestreken, vlijden zich met de aangename gedachte af en toe bij droog weer eens even naar buiten te kunnen komen, want nergens schijnt een gebakken eitje zo goed te smaken als in de vrije natuur. Het aantal caravanbezitters wordt elke zomer groter. In Zandvoort stonden ze tenminste bij honderden te wachten op mooi weer. Maar de strand en terrasjes bleven leeg, want de zee was te ruw en de wind te koud en te nat. Die in de hoofdstad verposing zocht, trof het al niet veel beter. Natuurlijk, hij kon een tocht gaan maken per rondvaartboot, maar dat was niet veel meer dan water combineren met water. Er waren er dan ook die de wijste weg kozen en samen gezellig naar de film gingen, want buiten was het fluiten naar je duiten. Ik, vloer, ik Wat hij zag, hij zocht een baan. Ik kreeg er Drie, kreeg was hij mee. Maar toen was al, een en al. Toen het pretten af. Dit was wat hij zei. Mensen piekeren nacht en dag over heel ondaard verstaan Waar hij met zijn kwaad tot groot gedrag Naar zijn dood naartoe zal gaan Ik weet wel, al ben ik geen filosoof En dat vind ik kolossaal Ik kwam neer de dood me inviteert Geen belasting meer betaalt Maar je moet niet alles weten dan wat er hier gebeurt Want als je alles weet Oh heer Dan leef je geen seconde meer Want er zijn hier van die dingen Die maken je van streen. En als je alles weet Dan weet je nog hey. de oom je baar. haar een neger kindje zwaard als rot was een reuze exemplaar. Om die viel meteen van schrik in wijn, maar mijn tante riep wel draar. Dat komt vroeger, was ik s'avonds dol op die kwarta chocola. Maar je moet niet alles weten, van wat er hier gebeurt. Want als je alles weet, oh heer Dan leef je geen seconde meer Want er denk hiervan van die dingen Die maken je van vreemd. En als je alles weet Dan weet je nog geen nee. In de keuken van een heer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 ...terug in de tijd in 1928 wel te verstaan. Het was die met Je moet niet alles weten... ...en tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard aanstaande zaterdag wordt het programma nogmaals herhaald... ...en volgende week zondag kunt u weer genieten van 9 tot 10... ...met een nieuwe aflevering van Reisje terug in de tijd... ...naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... ...terwijl Zandvoort uit Zandvoort... Mijn naam is Mario Zalvoet en ik laat u achter met de Jantjes. Met omdat ik zoveel van je hou, ik wens je nog een hele fijne zondag. En nog een heel fijn weekend. En ik zeg tot volgende week, tot ziens. Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de rouw. Toch zou ik jou nooit willen ralen, omdat ik zoveel van jou.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 Zijn je haren niet gepinnen, maar niet? En is het gebruik van zeep jou onbekend? Toch wil ik van geen andere weten. dat hij je toch geweten. <laughs> is dat is dan zijn nacht. Ja, wel <maar> niet. <laughs> oh, meisje. Nice. Al gaf je mij ook soms een waait je kaal. Al sloeg je mij op dik was bond en blauw. Just let's go.